Jan van Zutphen wordt soms moedeloos van de fouten van de overheid. Dat zegt hij in een interview in de Telegraaf. Hij noemt het bizar dat de burger geen fouten mag maken, maar de overheid wel. Van Zutphen noemt onder meer de boeren die investeren... maar steeds te maken krijgen met andere regels. Gaan we naar het weer. Nou, het kan dus glad zijn vanuit het westen kans op sneeuw. Vanmiddag een combinatie van zonwolken en winterse buien. Temperatuur dan 0 tot 3 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538. Dankjewel Flo, een overzicht van de filers. En dat is een lange lijst, heb Rick voor je. Ja, Er zijn nu al 70 files. We beginnen op de A2 Den Bosch, Utrecht bij Nieuwegein, 30 minuten. A2 Den Bosch, Maarsen bij Utrecht, Papendorp, 24 minuten. Dan de A4, Den Haag, Rotterdam bij de Keteltunnel, 46. A4, Rotterdam, Den Haag, bij de Keteltunnel, 35 minuten. A12, Den Haag, Lunetten bij Oude Rijn, 22 minuten. Helemaal mis op de A27. Gorkum, Utrecht bij Hout, Tussenbrug, een uur en drie minuten. Dan de A27, Utrecht-Gorken bij Houten, 29 minuten. N57, Ouddorp-Rotterdam bij Brieden, Zwarte Waal, 31. De N210, Schoonhoven-Rotterdam bij de afrit Rotterdam Centrum, 29 minuten. En de laatste is de N218, spijkenis europoort bij Rozenburg. De vertraging, 31 minuten. Ondernemers opgelet! Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een zet. Ze zijn er weer, de Giga Gamma Deals. Nu 1 plus 1 gratis op zwaar metalen op Bekijk alle Giga Deals op gamma.nl. Wil jij je bedrijf verkopen?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 de vakanties 538. De vrienden van Amstel Live. Deze week ben je bij Radio 538... toegang voor jou en drie vrienden. Begin de dag met een lach. Goedemorgen. Tim, Rick, Niels en Florentin. De vijfde jouw ochtendshow. Ja hoor, maandagochtend 5 januari... zijn we weer met de ochtendshow. Tot 10 uur vanochtend. En morgen wonen en take me hoor je nu. Radio 538. Ik voel het zo'n...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 Wat ik want om 5 over 7 in de Ochtendshow. Dit, Dit. Dit. Dit. Dit is de 538 Ochtendshow. 5 januari is het. Nou, met de beste wens helemaal eventjes meteen ja. Waarom ook niet? Uh, nieuws voor van vanochtend. De VS die hebben afgelopen weekend Venezuela aangevallen... om president Maduro gevangen te nemen. Bij Pauw in de Wit vertelde journaliste Simone Tucker dat dit voor Trump een manier is om te laten zien... dat hij tot alles in staat is. Dit is niet alleen een aanval op Maduro... maar dit is eigenlijk een aanval op de hele internationale rechtsorde. En alle regels die we tot nu toe met elkaar hadden afgesproken. Trump heeft dat altijd al gezegd. Hè? Ik ga het anders doen. Die regels gelden niet voor mij. En dat zien we nu in, in de praktijk. Ja, we praten daar later vanochtend nog even over door. Met geen moment laatste stap van we zijn toch best wel blij met... Uh... Een deel wel, ja. Nou, een groot deel, geloof ik. Uh, trainer Peter Bos die weet nog niet of hij zijn contract bij PSV wil verlengen. Hij vertelt aan ESPN dat hij het uh, met plezier doet... maar dat hij na het WK ook best Koeman zou willen opvolgen als bondscoach. Ik ben nu bij PSV werkzaam, waar ik het erg naar mijn zin heb. Ik vind het niet netjes om nu überhaupt... over dat soort... Ronald is nog bondscoach. Ik vind het dus verder helemaal niet netjes om daar op die manier over te praten. Ik heb het al een keer gezegd, uh, he, dat, dat me dat mooi leek. Gebeurt het niet, is het ook goed. Nou, die zijn we kwijt, hoor, PSV. 100 procent. Wordt gewoon de nieuwe bondscoach. Ja, toch? Ja. Dat... En ik denk een hele goede een, een fantastische aardige... bondscoach. Ja, het ja, Van voetbal. Uh, en uh, ja, dan uh, sneeuw, gladheid, code oranje in een deel van Nederland. Met andere woorden, er wordt een zeer drukke ochtendspits verwacht. Tim Schaap is van de ANWB. Tim, goedemorgen. Hai, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Wat is de actuele situatie uh, deze ochtend en wat zijn de knelpunten? Ja. Mm -hmm, ja, het is met name inderdaad oppassen wanneer de weg op gaat. Het is in het hele land staat code geel, vanwege echt wel die plaatselijke gladheid per sneeuwbuien en bevroren weggedeelten. Maar daarnaast, in het westen en het midden van het land, is nu code oranje. En dat is omdat er echt een nieuwe sneeuw wordt verwacht. Uh, we zien ook dat mensen echt wel het rijgedrag aanpassen. De A12 tussen Den Haag en Utrecht is bijvoorbeeld uh, ja, een één grote zonkleurige gefiel, om maar zo te zeggen. Daar rijdt het langzaam, omdat mensen dus ja, door die wintersomstandigheden hun rijgedrag aanpassen. Ook bij Rotterdam is het druk. En bijvoorbeeld ook in Friesland, op de A7 en en uh, op de afsluitdijk zelf, daar wordt langzamer gereden. Dus uh, ja, vertrek op tijd, want het kan wel eens wat langer duren voordat je op je werk bent vandaag. Ja, wat ja, is uh, in jullie advies voor de mensen die twijfelen of ze nou ja, misschien toch thuis moeten werken vandaag? Mm -hmm. ja, het is natuurlijk sowieso aan de mensen zelf om te kijken: of joh, ga ik de weg op ja of nee? Um, wat wij met name zeggen is: als je het doet, ga dan in ieder geval voorbereid. Uh, dus dat betekent sowieso: laat je vooraf informeren, zoals nu. Goedemorgen. Uh, ja. Maar ook bijvoorbeeld door. Uh, ja, inderdaad. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld ook door, door wat eerder te vertrekken, omdat het langer kan gaan duren. En ook tijdens je reis de verkeersinformatie in de gaten te houden. En qua veiligheid is dat een zaak om sowieso je rijgedrag aan te passen. Hou afstand tot je voorgangers, dat je meer tijd koopt voor jezelf om te reageren op situaties. Kijk weer voor je uit. En uh, rem bijvoorbeeld bijvoorbeeld ook niet te abrupt, want dan kan het wel eens zorgen dat je in de slip raakt. Dus uh, rij vooral uh, ja, voorzichtig en pas je er aan. Dat uh, is het met name het advies. Nou, Mag ik dan... nog wat vragen? Ik ja, uh, reed op, op de A2. Die was echt, echt goed, schoongemaakt. Complimenten mm -hmm. voor iedereen die daar hard aan het werk is. Ja. Maar dan is toch dat vijfde baantje daar moeten we daar nou juist? Is het belangrijk om die wel te bereiden of? Niet? Ja, ja, ja, dat is altijd zo Doe je dan linker, de meest linker of de meest linker. Meest linker, ja. Want die is dan. Ja, je ziet iedereen gaat toch in een treintje rijden op één. Maar ja. de, de, de pekel werkt pas als je erop rijdt, toch? Ja, dat is waar. Maar ja, als je dan toch nou, met hoge snelheid eroverheen gaat, kan het toch wel weer gevaarlijk zijn. Um, ja, als ik heel eerlijk ben, ik zou gewoon een beetje lekker ook aanhouden. Ja. Uh, maar ja, goed, het is natuurlijk aan de mensen zelf. Nee, ja, dat uh, inderdaad, dat Pekel, dat werkt het best wel als er overheen wordt gereden. Uh, maar ik zou toch gewoon voor de veiligheid gewoon lekker rustig aan doen. Oké, oké. Okay, okay. En dan uh, nog eventjes vooruitblikken op de avondspits uh, vanavond. Nou, die, wat begin ik? Ik zo meteen al. <laughs> <laughs> ja, nee, nee die, die, het begint gelukkig niet uh, op een ander moment dan anders. Uh, wat dat betreft verwachten we wel gewoon uh, ja, drukte op de weg vanavond. Maar het ligt natuurlijk ook wel een beetje aan de winst en wat de uh, Academy dan precies verwacht. Dat is op dit moment niet helemaal bekend. We kijken nu met name naar het huidige beeld. En op dit moment is het uh, druk op veel plekken. Dus het zou wel eens kunnen dat ook de avondspits ja. drukker uit dan anders. Oké, okay, nou neem wat extra tijd, dus dat is in ieder geval een uh, belangrijk advies. Tim Schaap van de ANWB, dankjewel. En succes vandaag, hè? Ja, dankjewel jullie ook. Oké, okay, ik had het idee dat Tim dit verhaal niet voor het eerst vertelde. Nee, nee, nee, nee. Later plezier in Rotterdam, nee. sneeuwt het voor mij lichtelijk alweer. Als ja, ja, je hier meekijkt op, op de camera's daar, ja. zie je alweer wat vlokjes uh, voorbij komen. Nou, nogmaals de waarschuwing: Code Oranje voor een deel van Nederland, dus voorzichtigheid geboden. Nee, neemt je eerste kopje koffie, tijd voor actie. Je moet nu snel naar je werk, want dat wacht niet. In je luister 5-3-8. De grote glimlach op je gezicht, tenminste dat proberen we te bewerkstelligen. Samen met Oh! show. 5 januari, gestart voor 2026 tot 10 uur. De ochtendshow 5.8. Samen met Oh! King En Kelvin Harris. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you.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 Wat wordt de temperatuur vandaag? Oh ja, die stamp ook wel, die vraag. Uh, ja. 0 tot 3 graden boven 0. Oh, dat is positief. Ja, dus, uh, de Voor de weggebruikers. Dat gaat een beetje uh, positief. Uh, wel man. Helemaal. Maar het ligt zo'n dik pak, tenminste bij mij in Nijkerk ligt echt een enorm. Ja, oh, dat is ja, kan kan een skier beetje skier vandaag? Werken ja, de liften? Uh, dat weet ik eigenlijk niet. Oh. Dat moet ik even checken. Maar, nee, maar, het is echt, uh... maar heb je een leuk heuveltje daar waar je vanaf kan? Uh? Meerdere leuke heuveltjes. Ja, ja, meerdere leuke heuveltjes. De heuvel van Nijkerk. Ja, ja. Nou, jij zegt heuvel. Ik zou berg willen zeggen. Het nieuwe jaar is en onlosmakelijk verbonden met het nieuwe jaar zijn natuurlijk ook de goede voornemens. Ik kan wel even hier in de studio een rondje maken. Niels, goede voornemens gemaakt? Nou, nah, niet echt. Ik ga wel tot de volgende, voorlopig even niet drinken. Oh, die kijk. heb ik wel. Dat doe ik eigenlijk elk jaar. Ja. En dat is even ik drink eigenlijk alleen in het weekend, ja? maar dan wel voor een hele week. Dus. <laughs> ja, je drinkt vrij veel. Is, ja. uh, maar die ga ik wel weer doen. En dat is altijd toch even het eerste weekend dat je denkt, oeh, saai. Saai. En, uh, en daarna ben je er doorheen. Oké, okay, dus try uh, January. Ja, en ik heb het echt nog wel eens zelfs drie maanden volgehouden. Zo, zo, zo. Dat als je er eenmaal in zit en je denkt... Ja, oh, dan mis je het ah, nee, nee. Rick, afvallen. Ah, gaat er honderd gebeuren. Ja, dat heb ik vorig jaar ook gehoord. Ja. Ja. Nou, dat is niet gelukt. Nee, nou, Maar wel goed dat je gewoon weer ja. iets oppakt. Ja. En Flo? Nou, ik drink al twee maanden niet, maar ik wil wel weer een drankje gaan doen. Eigenlijk. Dat is een goede ja. Ja. Ja. ja. Weer gaan drinken. Nou ja, ik, uh, ja, ik krijg de laatste tijd zo'n koppijn, maar ik hoop dat dat verandert. Dus okay. uh, ik okay. ga weer en aan. jij, Tim? Ja, ik wil wel afvallen een paar kilo. Ja? Ja, een kilootje of twee, drie moeten we wel af. Dat uh, is er In de kerstvakantie is dat er hard aan. Ja, dat is toch ja, lastig, ja, ja. want jij bent echt een meer. Ja, dat klopt, ja. ja. Dus ik ga daar ongelooflijk veel mogelijk ja, mee dat hebben. dat uh, Maar onlosmakelijk verbonden met het nieuwe jaar zijn dus die goede voornemens. En dat heeft uh, onder andere te maken met gezonder leven. En afvallen is voor heel veel mensen dus een uh, ja, goed uh, voornemen. Uh, Leroy van der Ree is uh, voedingsdeskundige. En Leroy, goeiemorgen. Goedemorgen. Jij hebt een manier uh, om het toch, uh, voor de mensen die willen afvallen... om het toch een beetje leuk te houden. Ja, kijk, als je gaat afvallen dan ja, weet je natuurlijk vaak wel van... oh, ik moet minder, uh, minder calorieën eten. En, en vaak gaat het dan best wel extreem van... je mag dat niet meer eten en dat niet meer eten. Uh, en dan ga je het niet zo lang volhouden. En als je iets langer wil volhouden... dan, dan moet je het eigenlijk gewoon met ja, producten doen... die je normaal ook zou eten, maar dan uh, slimmer kiezen. En, en dat, dat noemen we food swaps. In het Nederlands ook wel eetwissels. Uh, hey. En dan kies je eigenlijk een product... Um, ja, die, die, die lijkt op een, uh, op een uh, standaard variant... maar dan een stuk minder calorieën of minder suikers of meer vezels uh, kan. Yeah. Uh, of wat nu ook gebeurt is dat mensen kijken naar de ingrediëntenlijst. Dus ze willen bijvoorbeeld minder bewerkt eten... en dan kiezen ze voor een variant die minder ingrediënten bevat. Um, en als laatste kun je bijvoorbeeld ook een food swap doen... Op basis van prijs, eh, omdat je soms echt veel betaalt voor, voor een aanmerking, ja. dan kun je ook naar een huidmerk toe. Ja, ja, ja oké. Okay, dus, maar eventjes, heb jij wat concrete voorbeelden voor de mensen die... Eh, het, het, het stel, ik, ik, swappen? ik ga vanavond op de bank ja. en, dan gaat, ja. uh, en dan moet er een zak chips bij. Ja, een chips, ja. <lacht> uh, nou kijk, chips is dan weer zo'n product. Als je dat eet, kies ik het vaak omdat ik het lekker vind. Dus dan ga ik daar niet uh, moeilijk over doen en, en een variant kiezen met minder... Uh, Vet of, of minder uh, zout. Dat zou ik bij chips niet doen. Yeah. Maar er zijn al een hele hoop andere foodshops die je kan doen. Zoals? Um, nou, bijvoorbeeld groene pesto. Dat, vaak lopen mensen naar het schap. Maar ik, ik, ik zie dat wel eens in de supermarkt gebeuren. Dan pakken yeah. ze gewoon het eerste de beste potje van de groene pesto. Yeah. Uh, en dan heb je eentje die 650 calorieën per 100 gram. Mm. Maar je hebt er ook één, groene pesto. Dat is ook van, uh, van huismerk. En die is 365 nee, calorieën. Kijk, onder. Dat, dat is we de 140 ja, ja, dat is de helft. Dat is precies. En dan heb je nog één, bijvoorbeeld kruidenboter. Dat is dan zo'n product. Dat, dat kan je dan denken van, oh, dat mag ik nooit meer eten als ik op dieet ga. Nou, dat kan wel, want je hebt een variant die 641 calorieën is. Of eentje met, hou je vast, 129. Zo. Dat is 80 <lacht> ja. En dan kun je nog wel gewoon kruidenboter blijven eten. Ja. Wauw. Maar waar zit hem uh, dat dan in, uh, Leroy? Nou, bij deze voorbeelden is dat vooral met vet. Dus die, die goede pesto en kruidenboter wordt natuurlijk gemaakt. Groene pesto vooral met olie. Ja. Dus dan, dan doen ze daar gewoon wat minder olie in. Dat scheelt zoveel calorieën. Aha. En Vaak gebruik je natuurlijk zelf al vooral bereidingsvet bij je bij maaltijd. Ja, en dan, dan hoef je dat niet uit die kant en klare producten te halen. Oké, okay, oké. Okay. Uh, maar op deze manier kun je het dus leuk houden ook. Uh, dan hoef je niet heel veel uh, andere dingen te gaan eten. Precies, en dan hou je het gewoon lange, lange termijn vol. Als je heel... Kijk, ik kan dan zeggen... oh ja, uh, chips eten, hier moet ik komkom reten. Ja, dan snap je ook wel dat het gezonder is. Ja. Maar dan ga je het niet volhouden. Uh, dus, dus ook, ja, doe af en toe gewoon wel dingen... Die, uh, ja, die die wat minder gezond zijn. Dat probeer ik te zeggen. Dus als je chips wil eten, doe dat dan ook. Maar ja, hou wel een beetje de regie. Uh, maar bijvoorbeeld, ja, je kan ook nog wat andere slimme keuzes maken. Spe spekjes, nou, dat pakken mensen ook gewoon Het eerste de beste spekjes. Dan kan je ook voor bijvoorbeeld kalkoenreepjes gaan. En dat is dan... Ja, het scheelt zo 50% in de calorieën. Oh, maar, ja, ik zit even aan de snoepspekjes te denken. Maar jij bedoelt spekjes voor ja, ja, ja, ja. in de standpunt. Oh, ja, ja, ja, ja. ja. ja. Dat, dat is dan weer de gedachte. De... <lacht> <lacht> ik denk dan nou gelijk aan een iets gezondere variant. Nee, maar dat zijn de spekjes, inderdaad. Uh... Die je, die je in je maaltijd doet, ja. Dat kan ook met uh, zoete spekjes of, uh, maar dat is minder lekker, denk ik. Maar wat zijn nou, uh, even tot slot hoor, Leroy... wat is nou echt een gouden tip voor mensen die uh, 1 januari hebben bedacht... en moeten een aantal kilo's af? Wat, waarvan zeg jij van, nou, daar kan je meteen al de eerste winst pakken? Nou, ga gewoon kijken naar de producten die je koopt eigenlijk normaal... en, en probeer dan een gezondere variant te kiezen. En dat doe je dan op basis van de ingrediëntenlijst of de poedingswaard En eigenlijk mijn tip is, ga voor een product die meer vezels bevat. Mm. Op de achterkant staat dan voedingsvezels. Yeah. Want van vezels zit je lang vol, dus je hebt minder snel weer honger. Uh, en wat ook kan helpen is iets meer eiwit eten. Dus als je bijvoorbeeld eiwit eet, dan, dan zit je daar lang van vol. Je lichaam doet er het langst over yeah. om dat te verwerken. Dus als je meer eiwit eet, is het logisch dat je ook minder snel weer honger hebt. Yeah. Uh, en kijk naar producten die minder suiker bevatten. Yeah. Want in Nederland krijgen we veel te veel suikers binnen... en we krijgen in Nederland veel te veel zout binnen. Dus dat zijn twee dingen die je dan weer minder wil binnenkrijgen. Uh, maar gelukkig, nou, ik heb een boek geschreven... Partieschrit voor een gezond gewicht. Ja. Uh, en daar leg ik eigenlijk alles uit... hoe je dus etiketten vergelijkt, waar je op moet letten hoe je slim kunt, kunt afvallen. Nou, uh, we gaan met z'n allen met een... Uh, ja, dat is een beetje het nadeel altijd, vind ik. Uh, zeker als je wat ouder wordt. De, die uh, ingrediëntenlijst is nauwelijks leesbaar. Natuurlijk. Ja, dat, dat is niet te doen, hè? Dat is echt... Je moet, met, een, met, een, met een groot moet je de supermarkt Ja, doen. klopt. Als je ouder wordt, dan wordt het... Ik, ik dacht, nou, dat lukt mij nog wel. Maar het wordt ook steeds lastig in kleinere, dus. <laughs> Dan ben ik blij om te horen dat ik niet de enige ben. Leroy van der Ree, hij is Voedingsdekster. Even wat tips voor de mensen die willen afvallen zo in uh, 2026. Dankjewel en succes met je boek, hè?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 Bij 5, 3, 8, 4, voor half acht. In de ochtend komt hier nog een goede tip binnen trouwens voor die ingrediëntenlijst op, oh, op, ja. op ja. De, nou, Iemand: stuurt, ik maak altijd een foto van de ingrediëntenlijst. Dan kan je hem uitvergroten. <laughs> Ach, dat is slimmer. ben weet twee keer zo lang boodschappen aan het doen. Ja, man. maar toch is het wel handig, ja, als ja, je wil ja. weten wat er is, overigens komt een tip van Mattie. Dat vind ik dan wel weer leuk. Uh, hè? als die luistert. Nou, uh, laatste minuut onderweg. <laughs> nou, wat zit erin? Welke kleur auto is helemaal hip nu? Ga ik zo vertellen. Ah. <laughs> ja. Die zie je op het moment heel veel. Ja, de auto's. Dat er meer onderweg in Belgenjo. Er zijn van die avonden die je nooit meer vergeet. Vrienden om je heen, biertje in je hand. En de beste Nederlandse artiesten op één podium.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 Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers... voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur... start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart. Ja, goedemorgen. 538 uur de ochtendshow. En het weer voor deze maandag. Het is winters. In het binnenland valt er af en toe sneeuw. Af en toe is de zon er ook bij en het wordt 0 tot 3 graden vandaag. Voor de files ja. kijk ik naar jou, Rick. Ja, en ik kijk naar jou. 117 files. Begin op de A2 Den Bosch-Utrecht bij de Jan Blankenbrug. Een uur en 14 minuten vertraging. A12 arnhem -Oude Rijn bij Hooggraven 46. Dan de A16 Bredaar of de Land bij de Van Briennoordbrug 32. A20 Hoek van Holland-Gouda bij Ketelplein 36. A27 Gorkum-Utrecht bij Hagestein 53. En de A27 Gorkum-Utrecht bij Houten 53. En de laatste is de A27 Almere-Gorkum bij Houten. Houten de vertraging 37 minuten. 3 overal 8. Stijd geworden voor de hoofdpunten van het nieuws. 10, goedemorgen. Goedemorgen. Wie de weg op gaat, krijgt te maken met een zware ochtendspits door sneeuw en gladheid. KNMI heeft code oranje nu uitgebreid naar de provincie Utrecht. De waarschuwing gold al voor Noord- en Zuid-Holland. Niet alleen automobilisten hebben last van het winterse weer... maar ook mensen die met het OV gaan. In bijvoorbeeld Friesland en Utrecht rijden veel streekbussen... gewoon helemaal niet. En door wisselstoringen rijden er hier en daar ook minder treinen. In Kiev zijn twee doden gevallen bij Russische bombardementen. Het waren de eerste dodelijke slachtoffers in de hoofdstad dat dit jaar de burgemeester riep iedereen op... om in de schuilkelders te blijven. Gisteren was het precies 29 jaar geleden... dat er uh, ja, de Elstedentocht plaatsvond. En inmiddels zijn er 10.594 dagen verstreken. En helaas is er nog steeds geen zicht op een nieuwe Ja En voor deze tocht moet, uh, moet op de route minimaal 15 centimeter ijs liggen. Nou, en daarvoor is dan wekenlang matige tot strenge vorst nodig... zonder dat er sneeuw op het ijs ligt. Nou, dat gaat waarschijnlijk nog wel even duren. En de opwarming van de aarde verkleint de kans op een nieuwe tocht naar 1% oh. in 2050. Maar wanneer is dit, uh, is dit nu het grootste nieuws ah, van vandaag? Nou, dit stond uh, in de krant, ja. Oh. Dan gaan we naar de kleur van je auto. Een saaie kleur voor je auto is namelijk steeds minder populair. Denk bijvoorbeeld aan grijs, zwart oh, ja. of wit of blauw. Ook al zijn de meeste auto's nog wel saai van kleur, ja. maar wel veel minder dan bijvoorbeeld uh, een vijf jaar geleden. Toen bestond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 En die maar gaat een beetje naar het, het legerachtige. Uh... Ja, maar dan iets lichter, iets oh, ja. zachter. Dat is natuurlijk ook, staat natuurlijk ook in dat boekje van de overheid... dat je een, laten we een, een, zeggen, auto moet... Duh. Ja, ja, ja. Ja, het is niet echt leger. Maar goed, wit bijvoorbeeld, dat is ook niet meer zo hip. Dat was een tijd, hè? Dat ja. ah, iedereen in, in de Zuid-Europese landen ja. rijdt, iedereen, rijdt natuurlijk heel veel witte auto's. Maar je weet niet wat ze zeggen, met een witte blijf, blijf je, je zitten. zitten. Maar vroeger oh. zeiden ze ook, een groen, groen kostpoen? zeiden ze altijd eraf. Ja. Maar dat maar is dus, wordt dus niet meer. Het is minder zichtbaar waarschijnlijk. Dat je meer ongelukken hebt of zo? Nee, nee, nee. Het is meer dat je, als je hem inkomt komt ruilen, dat ze zeggen, ja, misschien oh, een andere kleur. Nee. Nee. Maar toch nee. is, uh, ik heb ook een zwarte auto, maar het is wel dodelijk saai. Ja, maar het is, het is wel mooi toch? Ja, saai. Ik heb hiervoor, had ik een, een soort groen, Paarelmoer-achtige oh ja. auto. En dat dat valt al... wat meer op. Ja, maar ik heb eigenlijk altijd auto's die, die er staan. Dus dan heb je ook, ja, weet je. Heb je dan... keus. Dan heb je geen keus. Ik, ik kom niet uit de catalogus. Het zijn, nee, nee. Uh, hoe heet je dat? Youngtimers? Of, ja. Uh, nou ja. Die gebruikte kringen. Maar ik, ik vind altijd het uitkiezen een uh... van een kleur... vind ik altijd een van de lastigste dingen voor een auto. Ja, maar jij bent echt een Piet Lutthair. Jij bent Harry. echt de, de, de grootste. Ik zou zeggen, maar joh. Maar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 En dan word je waarschijnlijk twee dagen later dan word je weer terugbeld door die, diezelfde zeildoerwerper. Die zegt, ja, daar staat hij <lacht> roze, dat moet een vergissing zijn, ja, nee. Kan niet kloppen. Bruin en paars zijn ook wel hip, dus dat uh, gaan ook steeds meer mensen voor. En hoe duurder de auto, hoe saaier de kleur. Dat oh is ja, ja. Maar het zijn het is... vaak die kleine autootjes, hè, met die felle kleurtjes. Maar zouden jullie voor een hele opvallende kleur durven gaan? Ik niet. Maar echt dat je... Nou, ik zie wel eens voor mij bij mij in de buurt ook iemand met een uh, knaloranje auto. Bijvoorbeeld. Ja. Dat zie je steeds vaker, ja. een oranje auto. Maar zou je oh ja. durven? Nou, niet een kwestie van durven, maar... maar... Niet als je de volle map moet betalen. Maar ja, laat... zou Let er iemand in? luisteren die in een oranje auto nu rijdt? Ja, of, een, of een opvallende kleur. Een ja. opvallende kleur. Dat vind ik wel grappig, ja. Maar dan gaan we even op zoek naar opvallende kleur. Oh, dat is ook zo lelijk. Hè? Nou ja, dat is oh ja, wel dat een is opvallende kleur. Ja, het is wel een opvallende kleur. Nou, je weet van jezelf wel of jij een auto hebt met een opvallende kleur, want daar word je ongetwijfeld ook vaak over op aangesproken. En laat even weten, via 0909-3000538. Dus rij jij in een auto met een opvallende kleur. En heb je er spijt van bijvoorbeeld? Of zou je het zo weer doen? Ja. Uh, 0909-3000538. Even een klein onderzoekje onder luisteraars. Oh, en, het wagenpark van onze luisteraars. Ja. En wit telt dus niet mee vandaag, want in principe is elke auto uh, wit, hadden we al in geconcludeerd.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 I'm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 Het is dus kwart voor acht en uh, wij uh, waren even benieuwd... Over luisteraars zijn die in een opvallende uh, kleur rijden als het gaat om de auto. Dat heeft alles te maken met uh, een onderzoekje waar Florentine net in het nieuws mee kwam. Even snel hier in de studio. Niels rijdt zwart. Zwart. Saai. Rick? Ja, ook uh, zwart. Ja, ook uh, saai. saai. Ja, saai. Ja, zwaar, uh, ik heb een soort ijsblauw. Ja, ja vind ik wel, die vind ik ja, wel mooi. Ja. ja, dat is wel oh, originele ja, kleur. Ja. Ja. En jij en, hebt toch iets bruinigs? Dus? Nee, kreit, kreit grijs heb ik. Oh, oh, vorige, oh, dit was je vorige. Het vorige was bruin. De de en uh, kreit, uh, dit is de kan Naar de verkeerde. <laughs> <laughs> kan zo snel gaan. Ik heb een telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, Juri. Uh, wat voor auto rijd jij? Welke kleur? Ik rij nu een, een rode Mazda 6e. Oh, oh dat is niet heel spannend toch, rood? Nou, een snelle kleur. Nee, ja, hij is wel opvallend. Het is wel een echte Mazda kleur, hoor. Om te zien. En met die sneeuw staat het ook wel heel mooi. Jaja. Mazda rood. Ja. En was dat een hele bewuste keuze van jou? Uh, nou, van de importeur wel eigenlijk. Ja, ik ben autojournalist en uh, oh. ja, we rijden deze auto eigenlijk volgens platform uh, ja, als duurtester. En ah. ik was hier onderweg om hem terug te brengen. <laughs> maar jij rijdt dus elke dag zo'n beetje een andere auto? Uh, ja. ja en, en, uh, maar heb je, ook de, je uh, ook de lasten niet dan? Uh, Nee, ja, wel de lusten niet te last. Ik rijd de, de mooiste, de nieuwste, de, de nou. meest. Ja, heb hebben me altijd spot. En nu spreek. was ik van plan om dit jaar ook autojournalist nou, te worden. Auto Vanaf zeg januari nu ben ik eigenlijk ook autojournalist worden. Ja, maar, ja soms die, zou ik zeggen. Maar dat is toch een droom, aan, juri? Ja, ik heb echt van uh, mijn hobby mijn werk kunnen maken. hoor ja. Ik kan ook onderhand niks anders dan in de autobranche werkzaam zijn. Wat goed, maar dan kan jij ons een beetje helpen. Ook als het gaat om het nieuwsbericht... dat er ja, veel meer opvallende kleuren uh, de laatste tijd uh, in ons wagenpark voorkomen. Maar is dat ook echt zo? Hè? Zie jij dat ook? Ja, ja nee de, dat zie je echt in de, Maar vooral ook bij de wat kleinere auto's. En dat is eigenlijk al jaren zo geweest. Hoe duurde de auto, uh, hoe saaier... hoe, hoe kleiner, probeer ze echt wel... Uh, ja. Er komen veel meer auto's aan, dus die moeten ook veel meer gaan opvallen ten opzichte van elkaar. Uh, en dan zie je dat ze andere kleuren gaan gebruiken. En dan een Volvo en een Polestar, die gebruiken nog een beetje watte, een beetje, ja. nou ja, ja saaige kleuren. Burgelijk. En, uh, uh, Italiaanse auto's, een Fiat, die heeft een paar jaar geleden gezegd, nee, no, uh, geen grijze auto's meer. Dus die hebben grijs op een gegeven moment echt als kleur uit het gamma geschrapt. Oh, echt joh, je kan geen grijze Fiat meer nou, kopen? Nee. Nee. Grappig, wat leuk zeg. Maar wat is een beetje... Ja, we hebben nu toch een kenner aan de telefoon. Ja. Wat zijn ja. de echte trends qua kleuren? Ja, je ziet nu echt wat. De, de meest opvallende... Nou, uh, auto-importeurs die kiezen zelf een bepaalde communicatiekleur. Dus ze zeggen, nou, bijvoorbeeld de Renault 5. Uh, die laten we overal in al onze billboards in het geel zien. Uh, dus die zie je dan op het moment dat je hem een keer op de weg... Ja. Die zien we ook veel. Alleen er zijn niet veel mensen die altijd zo'n communicatiekleur bestellen. Ja, ja. Die auto die valt wel op in de reclames. Eh, maar tegelijkertijd zie je wel... Eh, bij de kleinere auto's... en vooral bij de Chinese auto's... Ja, die moeten toch iets doen om op te vallen. Ja, en dat wordt dan met de kleur gedaan. Okay, nou, ik heb ook nog een vraagje. want oh. Ik heb gehoord dat rood... Dat dat het minst opvallende kleur is... in de zin van het gevaarlijkste om, mee, om in te rijden. Dat, andere, ja, dat je niet goed zichtbaar bent... in een rode auto. Klopt dat? Nou, ik ervaar dat totaal niet. Mijn vrouw die heeft uh, ook een reno, rode Renault zo ja um, En wij vallen eigenlijk juist eerder op. Ja, ja. Dus eerder inderdaad met de kleur waarmee je wegvalt. Inderdaad, uh, zwart, grijs, donkerblauw. Uh, sommige, nou vandaag ook wit Dat je gewoon veel minder opvalt. Ja. Oké, okay, nou Juri, leuk dat je even gesproken te hebben Fijn dat je belde. Uh, en uh, rij voorzichtig ja. met, uh, met de Leenauto. We gaan naar Manfred. Goedemorgen Manfred. Goedemorgen. Welke kleur auto rijd jij? Ik krijg uh, een koraal-oranje, nou, dat is de, van de kleur uh, Audi is dat. oh uh. maar dat is een beetje een modekleur ook toch? Ja, weet ik niet. Ik, ik, ik, ik, ik zie hem eigenlijk alleen maar bij Audi. Ja. En toen ik de auto uitkoos heb ik ook een zwarte gezien. Ja. En ik vond hem, ik vond hem eigenlijk, dan vond ik de auto niet mooi, dan vond ik hem super saai. En ik vond voelde in kleur oranje, vond ik hem helemaal super. Nou, jongen, je hebt nog geen spijt van je aankoop? Nee, nee, nee, nee. ik vind, weet je, ik vind het ook leuk om een keer af en toe een auto te maken Ze maken hem dan helemaal poets. Ja, ja dan is hij ook ja. wel heel mooi. Er zit ook een kleine klink in of Ja, dat vind ik wel mooi hoor. Ja, ik hoor hier een trotse auto bezitten. Dat is altijd leuk. Ja, euh... ja, nee, je, ja, nee. Als je daar niet trots op bent, dan heb je mooi mooie verkeerde auto gekocht, toch? Ja, nee, dat ja. is absoluut. Maar je krijgt ook leuke reacties op de kleur. Ja, ja, de ene, ja, grappig. De ene vindt hem, de vindt het mooi en de andere vindt het. Nou, dat vind ik uh, te opvallend. Ja. Hè? Dat is het. Het is voor voor een. Maar ik vind hem niet echt schreeuw. Nou, uh, uh, Manfred, leuk, leuk dat je verbelde. Uh, rij voorzichtig, uh, ook met deze gladde weersomstandigheden. Uh, de oranje Audi dus van jou. Astrid, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij hebt ook een opvallende kleur auto. Uh, ja, ik heb ook een oranje. Ook oranje. Nou, dat ook is oranje. populair onder onze luisteraars, ja. dat blijkt wel. En ook, ook het, hetzelfde merk. Oh, god. Uh, ik, ja, net vroeg ook... Die liever dit eerst aan de telefoon had. Ja. Wat voor uh, auto. En toen keek ik op het stuur en toen zag ik een S. Dus dat is een Suzuki. Oh, een Suzuki. Oké. Dan moest je echt op het stuur kijken wat je rijdt. <laughs> ja, ik, ik ben daar zo slecht in. Oh, ik. Uh, kan ook nog een Skoda zijn. <laughs> ja. Ja. O, ja. ja. ja. ja. met Seat. GELACH. GELACH. GELACH. GELACH. Als Astrid, leuk dat je belde. We gaan naar Jos. Jos, goedemorgen. Hé oh. Hey Jos, wat voor kleurauto jij? Goedemorgen jongens. Nou, ik woon in de Betuwe. Ja? En toen heb ik mijn, mijn vrouw, dat is alweer 25 jaar geleden hoor, een appelgroene Hyundai Atos voor de woonlijke nee. gegeven. Oh, appel is groen, ja, maar dat past natuurlijk wel helemaal in Tiel. Ja. Een beetje dat Kenny Smith. Ja. Maar dat is echt. Dat is bijna fluoriserend. Ja. Kenny Het ja, Was geweldig, jongens. Want het is jarenlang was eigenlijk het enige autootje dat beter was. Dus ik kon het altijd heel makkelijk volgen. Ja. Dat Was makkelijk, hè. Maar je hebt hem niet meer dus. De auto. Nee nee nee. Zij heeft daar 18 jaar mee gereden. Ja. Eh, Probleemloos. En uh, ja en toen de. Uh, ja, toen hebben we hem naar de autokerk opgebracht. Ja, oh, dat, uh, dus er is ook niemand meer die erin rond. Je kan hem niet meer tegenkomen. Maar. Ja, Polen misschien. <laughs> er, was, er was niemand gegund. Er was echt haar autootje. En niemand mocht erin rijden. Oké, okay. uh, okay. nou, ah, nou, Mooi. Appeltjes groen. Hij staat genoteerd, Jos. Dankjewel. Lia, goedemorgen. Goedemorgen! Hey, goedemorgen, Lia. Wat voor kleur auto? Ja, ik heb een roze auto. Een roze? Oh. En ja, ja. Ja, Welk merk? Oh, of, weet je ook een, een V8 AMG. Zo, dat is ook niet. Ja, dat is, uh, maar dat is een hele dikke bak. Ja, een monster van een auto, ja. Zo, maar die heb je uh, laten rappen. Of is die zo gespoten? Ja. Of? Nee, nee, ik heb hem laten rappen, want hij was uh, zilvergrijs. Ja. Maar dat kan altijd nog, hè. <laughs> dus ik dacht, nou, doe eens hè. <laughs> Maar dit, ja, een roze Mercedes. Ja, ja. Maar dat, geweldig. Maar daar krijg je veel opmerkingen over. Dat kan niet anders. Ja. Iedere dag. En het is iedere dag een feestje om erin te rijden. Maar zijn er positieve opmerkingen? Graag? Ja, altijd. Ja. Wat, mooi. Nou, wat betaal je, je eigenlijk er? als je je auto laat reppen? Nou, dat kost zo'n 3, 4.000 euro ongeveer. Nee, oh. oké. Okay. Okay. Ja. Okay. Ja. En, heb ja. en hebben ze hier nog wel een keer nagebeld? Ook van, klopt het echt de, <lacht> dat echt? Dat die roos moet worden? <lacht> <lacht> ja, nee, het is echt. Je krijgt zoveel leuke reacties. Ja. Ja, zoals uh, Sinterklaas komen brengen. Ja. En uh, voor bruiloften, uh, dat ze dat oh, willen. Dat ja, is echt mooi. Ja, het uh, het echt heel gaaf. En hoe lang heb je hem al in deze kleur? Uh, 14 jaar. Oh! Ja, ja. Ah, dat is, ja. Hij is 17. Dus, ja. dus ja. ik heb twee jaar grijs gereden en nu uh, rijd ik volop in het rood. Maar iedereen die weet ook, dat is Lia dat met is Lia. de roze auto. <laughs> ja! ja ja ze zijn altijd verbaasd want ik heb ook een roze winkeltje. Oh. ik heb het in een bakkerijtje ja. in Eiburg ja. en dan zijn ze altijd verbaasd als mijn auto er niet is want hè, hoe kan dat nou Lia is er niet <lacht> dus dan krijg ik allerlei opmerkingen van waar is je auto maar ja. je kan nooit een keer anoniem bij iemand door de straat rijden of zo want je bent meteen nee, gelokaliseerd ja, nou, nergens kan je meer rijden. Nee, nee. Nou, je... ga ik ga wel eens op bergen, ga ik wel eens op vakantie of wow. het mis een weekendje weg. Ja, ja. En, uh, nou, dan kom ik in de winkel en dan is het van, hé, hey, wat moet jij in bergen doen? <laughs> ja. ja, ja, ja, ja, ja. Oké, okay, Lia, dankjewel. Rob ja. nog eventjes snel als ja. laatste. Rob, goedemorgen. Wat voor kleur auto heb jij? Ja, goedemorgen uh, met Rob. Ja, ik heb een uh, Kia EV3. Ja? In ja. terracotta. Terracotta. Terracotta. Met... met met zwart uh, afgewerkt hoogglans. Oh, zo. maar dat is ook een beetje oranje, toch? Terracotta. Ja, ja. dus Terracotta metaliek is het eigenlijk. Ja. Dus uh, ja, het is dus een supermooi auto. Okay. Die, was, die konden we ook nergens zien, want die was, dat was een hele nieuwe kleur. Ja. Dus toen hebben we op een gegeven moment gewoon vanuit de folder... Uh, Mevrouw gezegd, joh, uh, we gaan gewoon kijken. Nou, die, die was nergens, dus we hebben vanuit de folder besteld... Ja. Ja, toen was hij er op een gegeven moment. Ja, dat is gewoon een mooie auto. Nou, hoor je wel vaak, Rob. Je hebt het over de folder en het is een beetje ouderwets. Maar ik weet dat het toch vaak zo gaat in ja. gezinnen. Dat uiteindelijk de man kiest de auto en de vrouw nou. kiest de kleur. En dat is ook een hele goede beslissing. Nou, nou, dat was in dit geval. Hebben we samen de kleur gekozen? Ah. Ja. Want wij zagen toen de reclame, die kwam vaak op de televisie voorbij. En toen vond ik het al een mooie auto, de IV3, en we hebben nog de GT lijn de GT Plus lijn dus Zo zo. Oh nou je hebt hem eruit <sneeze> de voet laten hangen, Rob. Ja, ja. Je op staat zo te Rob. Dat net niet, maar uh, ik zeg wel, het is één keer de laatste het is, het is de laatste nieuwe auto die we kopen en uh, ja, die rijden we gewoon voor ja, niet op, maar, uh, wel, maar we Maarja, doen we wel iets langzamer ja. ja. dan, dan normaal. Ja. Nou, uh, Rob, we wensen je ja. veel veilige kilometers uh, met de auto. Dank je wel. Oké, prima. Oh, ja, nou, ja. Nou, ik kan concluderen naar dit rondje. Keurrijke luisteraars. Ja, en oranje is... Uh, ja. Ja, dat, nee, het zijn toch een beetje ook koningshuisgezinde luisteraars ja. die we hebben zo lijkt. Ja. Vijf, uh, vijf voor acht, moet ik zeggen, in de ochtendshow. Uh, met deze van Zane, Eyes Closed. Time is standing still and I don't to leave your lips. Tracing my body with your fingertips. What you're feeling, and I know you wanna say. And every second let you with me zo zo openhouden vanochtend, want het is er zo. glad en uh, druk op uh, de Nederlandse snelwegen. Code oranje in een groot deel van Nederland. We hadden het net even over kleuren auto's en er is iemand die me attendeert op het feit dat we er één over het hoofd hebben gezien, die super opvallend is. Dat is onze eigen bus. Precies! Ja. <lacht> Daar hebben we maar niet aan gedacht. Die is uh, zeer opvallend in de kleuren groen-paars uitgevoerd. Ja. En uh, ja, dan, dan ook nog een keer felgroen. Uh, straks, vervolgende ochtend, ja, we bellen even met Remon Mens over de situatie in Venezuela en de Verenigde Staten natuurlijk, waar op dit moment Maduro uh, is uh, gehuisvest in een gevangenis samen met zijn vrouw. Uh, hoe gaat het nu verder? Wat zijn de plannen van Trump en de VS daar met Venezuela? Uh, we gaan het hebben over uh, de vrienden van Amsterdam Live, want we hebben kaarten liggen. Vier stuks in totaal, dus je kan daarheen samen met drie van je beste vrienden of vriendinnen. Uh, editie 2026, die aanstaande vrijdag losgaat in Ahoy Rotterdam. En met een beetje geluk pak je dan nog de editie mee waar Rick en Niels het voorprogramma doen. Zo, hé, hey, dat zou leuk zijn. Heb je, heb je eigenlijk twee optredens <lacht> voor de prijs van Zo meteen Zometeen hoe je ze wint.